Journalisten hebben vandaag urenlang op een gang staan wachten op premier Rutte. Die was bij hoge uitzondering bij de fractievergadering van zijn collega's in de Tweede Kamer. Zij hebben problemen met de nieuwe asielwet. Die gemeente moet dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar toen Rutte naar buiten kwam, zei hij dat ze nauwelijks over die wet hadden gepraat. Ja, ik ga niet vertellen wat er verder in die fractie dan besproken wordt. Dat gaat niet. Dus Benieuwt? denkt u dat vaag? Dan moet er sprake zijn van een crisis dan. Waarom bent u zo vaag? Er is geen crisis. Verslaggever Rolf Bolsjes in Den Haag. Wat een raar verhaal. Hoe zit het nou? Ja, De premier zegt... U dat er geen crisis is. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. Want de hele ochtend al meer dan drie uur, bijna vier uur... is de VVD-fractie aan het vergaderen... of ze wel of niet gaan instemmen met de asielwet. En daar kijkt de rest van de coalitie ook naar. Want die willen dat de VVD gaat instemmen. Maar de fractie zit daar echt mee in hun maag. En we weten nog steeds niet wat ze gaan doen. Ja, burgemeesters zijn de onduidelijkheid... over de spreiding van asielzoekers inmiddels helemaal zat. Die hebben een deadline gesteld. Ze willen dat het kabinet er vandaag uit is. Nederland krijgt bijna... 5 miljoen euro uit Brussel vanwege de overstromingen vorig jaar in Zuid-Limburg. Met dat geld moet ernstige schade worden hersteld. Door al het water werden huizen onbewoonbaar en er was veel schade bij winkels en bedrijven. Bol.com gaat antisemitische boeken van zijn site halen. De webwinkel wil geen geld meer verdienen aan discriminerend materiaal. Medewerkers gaan de hele collectie checken. Boeken met een strafbare inhoud worden meteen offline gehaald. Boeken die niet strafbaar zijn, maar wel antisemitisch, krijgen een informatielabel. En weer treurig Harry Potter nieuws. De stem van de sorteerhoed is overleden. Ah, right then. Mm, right, oké. Okay. Gryffindor! Acteur Leslie Phillips sprak de stem van de hoed in. Twee Harry Potter films in. Hij was 98 jaar en al langere tijd ziek. Vorige maand overleed ook de acteur die Hagrid speelde in de filmreeks. Het weer bijna overal droog. Af en toe zon, zo'n 16 graden. Vanavond komen er weer buien met kans op wat onweer. Morgen vooral nattigheid in het westen en het noorden. En het wordt dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 We'll be Drie uur, welkom terug. We zijn er weer, Zandvoort op uh, zondag het tweede deel. Alweer de tijd vliegt voorbij op deze uh, regenachtige zondagmiddag, uh, En uh, ja, het tweede uur hebben we uiteraard ook weer uh, de vaste items en uh, andere dingen. Wat gaan we allemaal doen in dit uur? We gaan uh, de provincie in, zoals uh, de luisteraars en uh, kijkers ongetwijfeld weten op deze zondag. Zandvoort en de regio. We gaan in ieder geval naar het Gooi en wel naar Hilversum. Want uh, daar uh, is een nieuw, uh, nieuwe soort levenssituatie gecreëerd tussen jong en oud. En dat leeft allemaal samen onder één dak. En hoe dat gaat, dat, uh, dat kunt u horen in de reportage die onze collega's van NHTV maakten. Maar wat we ook gaan doen is, uh, we gaan naar uh, Eimond en wel naar Heemskerk. Want daar... Uh, uh, is Daan die organiseert al jarenlang uh, uh, klootschietroutes uh, door de duinen, maar ja, duinen is een gevaarlijk woord. Uh, hij moet daarmee stoppen, helaas, en uh, is hij erg? Dat vindt hij. Hij snapt het wel, maar hij vindt het wel heel erg jammer. Dus daar hebben we ook een bijdrage over. Uiteraard uh, hebben we ook uh, volgende de ruststanden in de uh, voetbal eredivisie. En hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En lekker de regio in met lekkere muziek.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 Jagger en David Bowie in uh, Dancing in the Street Voor Zandvoort en de regio. Het tweede uur van Zandvoort op zondag uh, duiken we altijd de regio in. En, uh, ik ben heel benieuwd uh, waar we nu heen gaan, uh, op het Jan. We gaan naar het Gooi en wel naar Hilversum. Want daar is een uh, leefvorm uh, waarin uh, jong en oud samenleven. Uh, Bij het Hilversumse live-in, zo heet dat, wonen vooral uh, ouderen, maar sinds kort ook zijn ...zijn studenten ook welkom. Ze betalen gewoon huur... ...en dragen daarnaast iets bij aan de gemeenschap. De oudere bewoners zijn er blij mee. Het houdt ons jong. Student Zoë Schouten kookt elke week met, met en voor de bewoners. Milan Philips runt sinds kort de bar. Die oudjes houden wel van een feestje hoor, vertelde hij. Om de week op zondag is de kroeg van 4 tot 7 geopend. Zodra ik de deur open doe, gaat de eerste fles open. De muziek lekker luid en ze weten van geen ophouden. Al dus Milan. Jong en oud woont dus sinds kort samen bij Live In aan de vaartweg in Hilversum. We mogen 15% afwijken van de doelgroep, vertelt Carola van den Berg, aanspreekpunt vanuit Habion, de organisatie achter Live In. Daar hebben we tot het laatst mee gewacht, zodat ze weten wat er nodig is in de gemeenschap. De studenten volgen allemaal een studie die relevant is voor Live In. Denk aan sociale werk, retail, de koksopleiding en verpleegkundige, aldus Carola. Uh, onze collega's van NHTV uh, maakten er, daar de volgende reportage over. Heerlijk. Het is zo fijn. Het is zo rustgevend. Het is, uh, je komt thuis. Het voelt als thuis. Het is uh, heerlijk. Bij Live In in Hilversum wonen vooral ouderen. Maar sinds kort staat de deur ook open voor studenten. Oh, leuk. Leuk, natuurlijk leuk. De is oud, hè? Ja. ja, echt fantastisch. Nog leuker dan we hadden verwacht. Voor de ouderen is het de dynamiek. Verliefde stelletjes in huis, een helpende hand, een luisterend oor. Gerrit nodigde zelfs zijn kleindochter uit om in het seniorencomplex te komen wonen. Ja, opa woont hier al wat langer dan ik. En hij zei, uh, nou, er zijn hier echt leuke appartementen. En uh, toen zei ik van, nou, ik wil wel even kijken. En dat, uh, ja, sloot gelijk goed aan. Ik, vond, uh, ik was gelijk verkocht eigenlijk. Het gaat hartstikke prachtig. Ja. ja. En ik vind het leuk dat het er is. Ik zie hier inderdaad veel vaker dan vroeger. De meeste ouderen zijn enthousiast. Maar voor sommigen was het ook wel even wennen. Ze vonden het in het begin wel heel spannend, van geluidsoverlast en wat als feestjes zijn. Maar deze studenten die hier wonen hebben er echt bewust voor gekozen om in een oudere huis uh, te gaan uh, huren. Hey, en hoe is dat om je studententijd nou uh, tussen de, de oudjes door te brengen? Ja, eigenlijk best wel apart. Eerst dacht ik van oeh, even kijken hoe jongeren en oud op elkaar aansluiten. Maar eigenlijk gaat het hartstikke goed. Het is echt uh, ja, heel gezellig en je komt altijd iemand tegen. Dus dat altijd wel een praatje gemaakt. Wij zijn ook echt blij met al die studenten die er wonen, want... Er zijn er nu al uh, tien huizen bezet, geloof ik, door ons. Hè? En ja, dat brengt reuring. Dus het is gewoon gezellig. De studenten betalen gewoon huur, maar daarnaast dragen ze ook allemaal iets bij aan de gemeenschap. Zo kookt Zoe elke week samen met de bewoners en runt Milan de bar. Wanneer de deuren open gaan, wordt de eerste fles in ieder geval uh, geopend. Dus uh, het gaat er flink aan toe. De ouderen vinden het ook hartstikke leuk. De muziek staat lekker luid op en uh, ze stoppen niet. En zou je het andere aanraden? Zeker, ja. Als je echt uh, zin hebt om elke dag wel iemand te zien... of elke dag een gesprekje wil... dan is dit een hele fijne plek. Geweldig idee. Een soort van woongemeenschap krijgen dan, zeg maar. Klopt. En, en, en, en al die, die jongeren... die, die volgen studies die gerelateerd zijn... aan het werk wat ze daar doen... Dus uh, nee, een uh, prima uh, suggestie. Zeker, mooi plan voor, uh, van, van in het gooien. En uh, zeker de moeite waard om uh, daarmee uh, door te gaan. En uh, kijken wat er nog meer mogelijk is op uh, dat soort gebied. Dank aan NH-nieuws voor deze rapportage. Zometeen meer uit de regio. Night. On a hot, sweet night, you know you're right, just to hold it tight. It suits it right, makes it out of sight. Lekkere muziek uit de jaren 80. Je de ABC en Smoky sings. Ja, we gaan weer kijken naar de divisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan. Die zitten op dit moment in de rust. En die twee wedstrijden gaan we bekijken. Maar eerst nog even terug naar de wedstrijd die al gespeeld is. Kwart over twaalf was in Utrecht de ontmoeting met FC Groningen. En die eindstand was 2 tegen 1 in het voordeel van Utrecht. En dan uh, de twee wedstrijden inderdaad, die nou in de rust zijn. We hebben het over uh, FC Volendam tegen Feyenoord. Feyenoord staat voor daarin in uh, Volendam. 0 tegen 2. En dan uh, hebben we FC Twente Go Ahead Eagles. Uh, daar is de tussenstand 1 tegen 0. Nou, we hebben nog een uh, paar wedstrijden te gaan hoor. Kwart voor vijf. Wat dacht je van uh, Ajax tegen PSV, uh, albert -Jan? Ja. Wat verwacht jij? Uh, Oeh, gelijkspel. Gelijkspel? Ja, een, een, een, een politiek correcte uitspraak. Dan uitstaat. zeg ik uh, winst voor PSV. Nee, gelijkspel. Nou, uh, biertje? Ja, is biertje? goed. Oké, okay, zetten we een biertje op. Dus bij deze en uh, de andere wedstrijd? Uh, RKC Waalwijk uh, ontvangt ook om kwart voor vijf. AZ, ah, ook een uh, leuke pot. Nou, de eerste kwartier uh, van die wedstrijden uh, kunnen we in ieder geval uh, voor je in de gaten blijven mm. houden. Bij deze aflevering van de Sandfoort op zondag. Dus zometeen de evenementenagenda, maar eerst de Queen. Let's go! He works fairly down the street with the blue pole and I low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this?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 de, de singel van Queen en another one bites the dust. Het is uh, half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. Rustiger zeker, Albert-Jan? Ja, een kal kalm, zeetje, kalm zoals, zeetje. Zoals we dat hier noemen. Maar natuurlijk, er is voor alles en iedereen natuurlijk wel de leuke dingen te doen. Wat dacht u van de tentoonstelling Academie aan Zee? Nog tot 15 januari 2023 te bezoeken... En dat is geopend op woensdag en tot en met zondag van 11 tot 5 uur middags. Toegang is 5 euro per persoon. En als u een museumkaart heeft, dan is het gratis. Dat speelt zich natuurlijk allemaal af in het Zandvoortsmuseum. Kijk even op de website van het Zandvoortsmuseum voor meerdere evenementen: www.zandvoortsmuseum.nl. Dan hebben we, uh, even kijken... Uh, ja, volgende week is het weer tijd voor Classic Concerts. symfonieorkest Haarlem is dan te gast op zondag 13 november. Het begint om drie uur en de kerk gaat open om half drie. Einde plusminus vijf uur. De toegang bedraagt vijf euro. Aanmelden graag via info-classicconcerts.nl info classicconcertsnl dan hebben we natuurlijk op donderdag 17 november... het ondernemersgala, het grote opgezette ondernemersgala, georganiseerd door de gemeente Zandvoort... in samenwerking met het Holland Casino. En dat wordt dan die donderdagavond allemaal bekendgemaakt... in de haven van Zandvoort. Drie categorieën, horeca, retail en overige. En dus dat is allemaal op de... Zet het vast in uw agenda, 17 november... in de haven van Zandvoort. Dan gaan we naar een workshop poëzie van het oude Rome. Vrijdag 25 november 2022. Het begint om half twee en duurt tot half vier. En het is, speelt zich allemaal af in de blauwe tram. Aanmelden graag via l.oudendijk-apenstaatje-plus.zandvoort.nl l.oudendijk-apenstaatje-plus.zandvoort.nl en dan hebben we natuurlijk op 20 november, ja, dan is het zover... het jubileumconcert van het Zandvoorts mannenkoor... onder leiding van Kees Brugman. En dit jaar bestaat het Zandvoorts mannenkoor 40 jaar en dat laten ze natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Zoals gezegd, zondag 20 november vindt het jubileumconcert plaats. De uitvoering zal van ouds in de sint Agatha kerk van Zandvoort plaatsvinden en om half drie die zondag 20, 22 november plaatsvinden. Die zondag dan om half drie. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op het, de website www.zandvoortsmannenkoor.nl en ga dan even naar het uh, stukje optredens. Dat wordt een groots opgezet jubileumconcert uh, voor het mannenkoor. Want ja, 40 jaar is natuurlijk niet niks. Nee, daar hebben heel veel mannen in uh, meegezongen Albert-Jan. Dus uh, ja. het gaat zeker een uh, mooi concert uh, worden wat uh, verzorgd uh, gaat uh, worden. Verder nog andere dingen? Ja, nog even tot slot dan alvast. Uh, voor 3 september staat er weer een uh, babbelwagen uh, uh, uh, avond uh, gepland. November. Uh, uh, november. Nee, 3 december. December, december. oh, ja, september. Ja, september. Ja, nee, nee, nee oké. Okay. 3 december, 8 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. Een digitale presentatie rond je dorp, ja, nieuwe versie. Gepresenteerd door Tom Drommel. Alleen toegankelijk met een entreebewijs van 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties, geldig op de avond van de voorstelling. En kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer. Of via infoapenstaatjebabbelwagen.nl Infoapenstaatjebabbelwagen.nl Dat alles op 3 december aanstaande van 8 tot 10 uur. Kijk, genoeg te doen de komende tijd. Dankjewel Albert-Jan, dat was de evenementenagenda. Wij gaan weer door met de muziek Cold Heart is hier van Elton John en Dua Lipa. En na de evenementagenda voor de komende periode... hoorde je deze van Elton John en Dua Lipa. De oude single van Elton John in een nieuw jasje gestoken. En dat is zeker gelukt. Een uh, lekkere plaat. Uh, je hoorde, Cold Heart. We gaan uh, zo dadelijk uh, weer uh, de regio in. Eens even kijken waar we heen gaan. Nou ja, dat zie ik niet zo snel. Maar dat hoor je zo dadelijk wel na het volgende plaatje. Dat is Falco en uh, Genie.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 Ze komen. Ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand werd sie finden. Du bist bij mij.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 was dit de allergrootste hit van Falco? Je hoorde de single Genie op de zondagmiddag bij Eigen Lokale Radio. Nogmaals, goeiemiddag Zandvoort en leuk dat je luistert. En in de tweede uur van dit programma duiken we altijd de regio in... en Albert-Jan zei het, we gaan kloot schieten of toch weer niet. Ik denk, waar heb je het nou weer over? Voor Zandvoort en de regio. Nou ja, dat kan hij heel goed uitleggen, die Albert-Jan, toch? Ja, en dat speelt zich allemaal af in Heemskerk... Twaalf jaar lang heeft Daan Kuis allerlei groepen kennis laten maken met klootschieten in het Heemskerkse duinen. Nu is hem van de een op de andere dag door de beheerder van het duingebied, puur water en natuur, opgelegd dat hij moet stoppen met zijn activiteiten en het komt hard aan. Vaste prik en een appeltje voor de dorst, dat is het klootschieten in de duinen voor Daan. Tijdens de zomermaanden is hij er ieder weekend wel te vinden met een groep die het klootschieten wel wat lijkt. Volgens Daan is, het, uh, is dat alle jaren goed gegaan. Ik heb eigenlijk nooit klachten gehad. Ook de boswachters hebben er goedkeuring voor gegeven. Daarnaast zorg ik altijd netjes dat iedereen die meedoet... een duinpas heeft en dus betaalt voor het gebruik van het duingebied. Voor diegenen onder u die niet weten wat klootschieten is... klootschieten is een eenvoudig spel. Met een houten bal, net zo groot als ongeveer een hockeybal... probeer je met een team in zo min mogelijk onderhands te worpen... De, de, de door Daan gemaakte route uit te lopen... Op het scoreformulier houd je dan bij hoe je het klootschieten verloopt. En nou, daarna vond ik genoeg aanleiding om met Daan te gaan praten. Als ik ze zo mag noemen, stuur ik het duin in. Uh, en dan mogen zij een heerlijk rondje van ongeveer twee uur, al klootschietend, uh, mogen zij een uh, uh, ja, route afleggen. En dan ben je met ongeveer twee, tweeënhalve kilometer, uh, ben je twee uur verder. En dan uh, heb je een, een worpen aantal per groep. Nou, je is altijd wat te beleven tijdens klootschieten, dus we komen altijd met mooie verhalen terug. Maar die verhalen, gaan die nog wel komen? Dat is een, uh, ja, een heel goede vraag. Want uh, eigenlijk uh, moet ik mijn activiteiten zoals ik het altijd gedaan heb moet ik staken. Want uh, na 12 jaar dezelfde regels te hanteren, uh, word ik nu uh, ja, aan banden gelegd. PWN heeft Daan laten weten dat hij een vergunning nodig heeft voor het klootschieten... maar dat ze die niet gaan verlenen als hij er eentje aanvraagt. Want je brengt mogelijke schade aan onze eigendommen. Dat zullen de borden zijn of dat zullen de bankjes zijn. Het is onveilig voor de andere bezoekers. En uh, uh, ja, het kan te druk worden in de duin. In 2019 is een groep boswachters om afscheid te nemen van een collega... nog de duinen ingegaan om te klootschieten. Maar dat voelt dan wel raar, toch? Dat diezelfde organisatie nu zegt, nou uh, Daan, kappen ermee? Zeker, zeker. Omdat het natuurlijk de boswachters zijn die zich eigenlijk altijd aan de regels moeten houden. En die dus ook vonden dat al klootschietend wat zij gingen doen, ook volledig binnen de regels vallen. Want ze kunnen ook gaan fietsen, of ze kunnen een balletje trappen, of uh, ze kunnen veel dingen doen. Ze kozen hiervoor. Wat betekent het voor jou, uh, Daan, als je moet uh, stoppen, definitief, hiermee? Nou, dat betekent dat ik, uh, ik rustige weekenden in de zomer krijg. Want ik heb gemiddeld uh, nou ja, één à twee groepen per weekend... die ik uh, al klootschietend ergens door de duin uh, kan wegsturen. En dat, uh, ja, dat staakt gewoon. Want uh, ja, er zit voor mij niks anders op. Ik, uh, ik vind het vooral heel jammer voor de mensen die het bij mij komen doen. Ja, triest Nieuws, uh, wat een je, uh, Albert-Jan. <laughs> Toepasselijker kan je het niet nee, nee, nee, nee. Inderdaad, nou, het klootschieten... Uh, dat, uh, dat gaat wel door uh, naar uh, ja, de, de, de, het gebied waar jij heen gaat, trouwens. Ja, kan, uh, daar, daar, is, uh, daar zijn ze nog niet zo ver. Maar, nee, om, om, maar dan kom je af en toe even een wolf tegen die uh, de kloot, uh, ja. naar de klote helpt. <laughs> ja, niet denk dat het wat te eten is. Nou, dat ja. gaat het gebied eraan. Nee, maar dit is een, gewoon een uh, uh, oer-Hollands spel... En wat, ja, fiets, Daan zegt het ook al. Je kan er fietsen, je kan er met een balletje trappen... je kan dit doen, je kan dat doen. De mensen die kopen allemaal een keurige duinkaart... dus ze betalen er ook nog een keertje voor. Ja, weer een, weer een stukje... ja, wat moet je zeggen... Uh, uh, uh, oud-Nederlands spel... klootschieten verboden in de Heemskerkse Duinen. Ik zou zeggen, wat is er dan in de afgelopen twaalf jaar verkeerd gegaan? Yes. Zeg mij dat dan eens, weet je wel. En dan uh, ja, toch, toch eventjes... Uh... De discussie nog aanzwengelen met P.W.N. Uh, als ik daar was. Maar goed, dank aan N.A. voor deze reportage. En hier is de Fat Larry's Band. Zoom, just one look. And then my heart went boom, Echt prachtige muziek hè, deze van de Fat Larrys Band. Je de Zoom. Voor Zandvoort en de regio. En voor de derde keer in dit uur gaan we weer uh, de regio in. Ditmaal naar West-Friesland. En wel naar Medenblik. Drie historische schilderijen van onder andere Willem van Oranje en vermoedelijk zijn zoons... zijn al 400 jaar in het bezit van de gemeente Medenblik. Dit blijkt uit een eeuwenoude inventarisatielijst uit 1628... die per toeval gevonden is in het west archief. De drie portretten hangen al jaren te verstoffen... en in het oude stadhuis van Medeblik. Peter Zwart van het Westfries archief kwam al bladeren door de oude gemeentefinanciën... een bijlage tegen de inventaris inventarisatielijst van Kasteel Radboud uit 1628... Het kasteel kreeg in die tijd een nieuwe beheerder en er moest, er moest in kaart worden gebracht wat er allemaal was, zoals eetgerij, meubels en aankleding. En daar, daar stonden ook deze drie schilderijen van de gemeente Medeblik tussen. Kleine slag om de arm, het zou ook nog uh, om een andere serie kunnen gaan, maar dat zal wel heel erg toevallig zijn, al dus zwart. Bijgaand de reportage van onze collega's van NHTV. Ja, dit laat iets zien hoe het kasteel in 1628 werd gebruikt. Dat is ook wel bijzonder, Het maakt het heel concreet. En dat je dan een link kan maken met uh, een relatie kan leggen tussen uh, schilderijen... die de gemeente nog steeds in bezit heeft, uh, ja, maakt het helemaal bijzonder. In het west archief vindt Peter per toeval een inventarisatielijst uit 1628. De lijst werpt een nieuwe blik op drie schilderijen van onder andere Willem van Oranje die in het bezit zijn van de gemeente Menenblik en momenteel hangen in het gemeentehuis. Ik had een archiefstuk in mijn, in mijn handen gekregen die mij, ja, die mij nog wel verraste. Want ik was bezig met het doorzoeken van de financiële administratie van de stad Medenblik in de 17e eeuw. Maar tot mijn verrassing zat daar ook een, nog een ander archiefstuk tussen die mijn interesse wekte. Goederen op het kasteel bevonden de stad en vervolgens uh, krijgen we dus deze lijst. En de eerste die je dan tegenkomt, ten eerste, is daar acht Spaanse stoelen. En de volgende nog drie borden van de Prinsen van Oranje. Ja, en toen ging het bij jou een belletje rinkelen. Ja, ik weet dat de gemeente Medemblik nog steeds eigenaar is van drie schilderijen met de prins van Oranje. Dus ik denk, nou dat kan toch geen toeval zijn. En daaruit maakte ik eigenlijk op dat de schilderijen die de gemeente nu bezit heeft ooit uh, in het kasteel gehangen ja. hebben en dat is op zich een uh, nou dat geeft eigenlijk een nieuwe kijk uh, uh, op die portretten ja en zo zo kijkt hij dus een beetje aan uh, voor jou idee. ja zo kijkt hij me een beetje aan misschien nog even ja zo kijkt hij me eigenlijk uh, ja best wel op een in, indringende manier ook wel uh, aan ze staan niet met name genoemd maar het zijn natuurlijk geen drie schilderijen van dezelfde prins van oranje dit zijn natuurlijk opeenvolgende uh, uh, prinsen geweest, die daar op een rijtje hingen, zoals, ja, eigenlijk zou ze, je zou eigenlijk willen dat ze hier ook weer op een rijtje, hè. hij hangt er nu een beetje, een beetje zielig bij, uh, onze prins Willem van Oranje. Maar de twee andere schilderijen hangen hier ook niet in deze ruimte, maar die hangen in de ruimte beneden. En vroeger, dat is een reeks, ze horen natuurlijk naast elkaar te nou, dat was uh, Peter uh, Zwart, uh, Albert-Jan, toch een uh, goede accountant, uh, die man, uh, <laughs> met een stuk uit uh, 1600, wat zei hij nou? nou? In ieder geval heel oud, uh, ja. waar uh, die uh, bezittingen op stonden, die uh, op dat moment in het uh, kasteel uh, daar uh, ter plekke uh, uh, hingen, zeg maar. Klopt, en nu, nu in, het, in het gemeentehuis van Medeblik. Dus uh, als je een keer een, een tochtje wil maken, ga eens een keer naar Medeblik. Prachtig plaatsje en wellicht uh, de moeite waard om een keer te bezoeken. Zeker, nou en dan uh, krijg je ook weer uh, de memories uh, terug uit die tijden uh, als je naar het uh, kasteel uh, toe gaat. Hier is uh, Memories. Here's to the ones that we got.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 na het verhaal uit MedeBlik was deze plaat zeker een, een goede om te draaien Jorden Maroon 5 en uh, Memories We gaan alweer op naar het nieuws weer van 4 uh, uur en uh, daarna zijn we er nog 1 uh, uur lang met Zandvoort op zondag op deze regenachtige zondagmiddag Wij zeggen graag tot zometeen It doesn't have to be this way Just count hours Then baby it's too late, yeah There's no hope for a hundred child Whose joker is wild They take all, all hope away And by the end of the day Well I just about had enough for the sunshine hey.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 There's no hope for the hungry child Whose joke is wild And they take all hope away Don't And I just can't see the sense of my mind's hey. ahead And I just about had enough with this sunshine hey. hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be the door, baby, You gonna ask for more, of society, they'll take a tip from me now, yeah, you want it, you want it, don't you know, never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing, tired of living like a blind man,